Ellis Seubring met het NOS-journaal. Israël wil volgende week weer verder onderhandelen over een staakt het vuren in Gaza. Na een gezamenlijke oproep van de Verenigde Staten Egypte en Qatar... stuurt premier Netanyahu een team van onderhandelaars. Hamas heeft nog niet gereageerd op het voorstel om te onderhandelen. Het plan dat volgende week besproken moet worden... voorziet onder meer in een permanent staakt het vuren... en een ruil van gijzelaars en gevangenen. Bij kinderen met een terugkerende luchtweginfectie kan beter worden gekeken naar hun speeksel dan naar hun bloed. Dat concluderen onderzoekers van onder meer de Radboud UMC en UMC Utrecht. Speekselmetingen kunnen volgens de onderzoekers beter aangeven hoe ernstig de infectie is. Nu wordt vrijwel altijd bloed geprikt. Zo'n 10 tot 15 procent van alle kinderen heeft last van terugkerende luchtweginfecties... die vaak worden veroorzaakt door een virus of bacterie. De politie in Catalonië heeft een klopjacht opgezet om de gevluchte separatistenleider Puigdemont te vinden. Na bijna zeven jaar in ballingschap was hij gisterochtend even terug in Barcelona. Hij hield daar een korte speech voor zijn aanhangers en ging er daarna vandoor in een wachtende auto. De politie heeft in de hele regio wegen afgezet. Een Catalaanse activist zei gisteravond op X dat Puigdemont veilig en vrij is. Of dat klopt is niet duidelijk. En door het blauwtongvirus kan een Brabants bedrijf dat dode dieren moet verwerken de drukte niet meer aan. Het bedrijf Rendak krijgt het niet voor elkaar om met name dode schapen binnen één werkdag op te halen. Volgens het bedrijf moet dat normaal gesproken wel lukken, maar door het blauwtongvirus gaat dat al weken niet. En het weer, vannacht af en toe wat regen, komende dag begint bewolkt. Vooral in het noorden van het land is het regenachtig. In de middag klaart het wat op, wel kan het flink waaien en wordt het maximaal 23 graden.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 This, I'll make believe a land. We'll make this our plan to understand. We'll make this, I'll make believe a land. We'll make it all right.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 Liefdheid, wat een zonde We zijn het allebei Maar willen we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 Today. All the all the all